De Kinderen van het Licht, een serie hoorspelen naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog. Bewerking voor radio, Koert Poort. In de hoofdrollen Marielle Violet als Margaret Fell, Rob Fruithof als George Fox en Petra Dumas als Henrietta Best. Verteller René Lobo. Verder werken mee Paul van Gorkum, Jaap Maardeveld, Jan Wechter, Thera van Hoomeijer, Quirine Wijnberg, Pascal Dubois en Sebastien en Lotje Latten. Regie Ab van Eyck. De kinderen van het licht. Deel 1. Hartogs boek gaat over de beweging van de kwekers... die rond het jaar 1650 ontstond. George Fox, zoon van een wever in Leicestershire... raakte al op jeugdige leeftijd diep teleurgesteld... door de manier waarop mensen die zich christenen noemden... tekortschoten in het leven... volgens de regels die ze zelf verkondigden. Fox besloot erop uit te trekken... en zijn licht op te steken bij verschillende religieuze groeperingen... waar het 17e-eeuwse Engeland zo rijk aan was... Al gauw vond de gedreven en bezielende jongeman veel medestanders, voornamelijk onder radicaal denkende toehoorders. Hun aantal groeide snel. Hun samenkomsten kenmerkten zich door meditatie, het in stilte wachten tot er iets in hun geest opkwam, waarvan ze meenden dat het hun door God was ingegeven, en dat spraken ze dan uit. Ze noemden zich vrienden van de waarheid en kinderen van het licht, maar heten in de volksmond al gauw Quakers... Dat het Engelse woord is voor beverts, omdat ze zeiden te beven voor gods aangezicht. Het ideaal van de vrienden was een kerk naar het voorbeeld van de eerste christenen, zonder speciale gebouwen of gewijde priesters, en de toepassing van Christus leer in het gehele leven. Ze wilden strikt eerlijk zijn in woord en daad, weigerden maatschappelijke verschillen te erkennen, bepaalde belastingen te betalen, de eet af te leggen, en verwierpen alle gebruik van wapens. Voor welk doel en onder welk voorwendsel dan ook. De reactie bleef niet uit. In 1662 nam het Engelse parlement de wet tegen de kwekers aan. Op grond daarvan werden zo'n 15.000 vrienden veroordeeld. Van wie er 450 in de gevangenis stierven. Het boek Kinderen van het Licht beschrijft de opschudding die de komst van George Fox in het stadje Elverston, in het noordwesten van Engeland, teweegbracht... en de vijandschap die de Quakers te verduren kregen. Lancashire, Engeland, 1652. De eerste die de ruiters het drijfzand van Morecambe zagen oversteken waren Harry Martin en Bonnie Baker, de staljongens van Swarthmore Hall. Het was de eerste warme dag na Sint de De rijknechts, de tuinlieden en zelfs Sir Woodhouse, de huismeester, waren na het middagmaal naar bed gegaan om het dutje te doen. De jongens hadden van de gelegenheid geprofiteerd om naar buiten te glippen. Door de boomgaard naar de woeste heide, waar ze op zoek gingen naar meikevers, die een hoop geld waard waren als je ze had afgericht om wagentjes te trekken of tredmolentjes aan het draaien te brengen. Ze zwierven over de heide zonder iets te merken van de zich snel opstapelende donderwolken, die van de bergen in het noorden kwamen aandrijven. Er waren volop meikevers te zien die met snorrende vleugeltjes alle kanten opvlogen. Bonnie, kijk! Daar Gins. Wat is er? Daar Gins. Om de hokerhal. Die twee ruiters. Nee, ik zie ze. Maar dat halen ze nooit. Natuurlijk niet. Kijk, het wordt een bloed. Moet je zien hoe snel het water opkomt? Ze zijn gek. Moet je die lucht zien? Uh, iemand zou de kolonel moeten waarschuwen. Misschien kan iemand ze van de toren af Een teken geven. Te laat. Ze komen er nooit levend af. Ik wou dat we iets konden doen. We hadden al lang terug moeten zijn. Klopt joh. Straks missen ze ons in het huis. En dan zwaait er wat. Ik weet wat. Ga jij me naar huis. Ik ga de kolonel waarschuwen. Niet doen, Bonnie. Niet doen. Het is te laat. Michel, Michel. Ach, ja, sacre non. Je bent gek, hè? Jij wilt dat ik mijzelf aan het rijd, je Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. De kolonel. de kolonel moet komen. Twee mannen, twee ruiters. Wat is er hier aan de hand? Wat is er, jongens? Twee ruiters op het zand. Ze zijn nu op het zachte stuk. Ze komen er nooit. De kolonel moet ze helpen. Iemand moet ze helpen. Wat is er in vredesnam aan de hand beneden? Eén van de staljongens van het grote huis, madame. Hij kwam de kolonel vertellen dat er twee ruiters door het zijn overvallen. In dit weer? Wat verwacht hij dat de kolonel eraan doet? Wie heeft hem gestuurd? Ik geloof dat hij ze zelf gezien heeft, madame. Heeft iemand het al aan de kolonel verteld? Nee, madame. Oh, waarom doe jij dat dan niet? We willen toch niet dat het mannenkeemel voor niets hierheen is komen rennen, wel? Nee, madame. Goed, vooruit de maar. Ga maar goed de kolonel waarschuwen. De eerste die kolonel best zag toen hij de keuken binnenkwam... was die vermalendijde stroper, McHair. Dit was het toppunt. Hij had strenge orders gegeven, geen wild meer van die boef te kopen... terwille van de lieve vrede met rechter John Sorry. En toch was hij daar weer. Daar was ook de jongen. Blijkbaar degene die de boodschap gebracht had, zo wit als een doek. In de deuropening stonden twee mannen. Druipend van de regen en verwaaid door de storm. Eén met een witte hoed op, die hij niet de moeite had genomen af te zetten. En... Hebben jullie de lijken gevonden? Nee, meneer. Nee, er zijn geen lijken. Dat daar zijn de mannen die ik zag. Praat geen onzin. Niemand kan met opkomend tij het zand oversteken... ...zelfs niet als zijn paard vleugels heeft. De jongen spreekt de waarheid, vriend. Wij zijn het zand overgestoken. Al hebben onze paarden het grootste gedeelte van de weg moeten zwemmen. Onzin! Ik ben hier geboren... Mijn vader was voor mij lijkschouwer van dit district. Er is nog nooit iemand na het keren van het tij uit Kaak weggegaan... en hier levend aan wal gekomen. Het is onmogelijk. Ik geloof dat graag. Maar wij waren in Gods hand. Heren, wilt u niet binnenkomen om iets te eten... en uw kleren bij het vuur te drogen? U bent toch zeker niet van plan vanavond verder te reizen? Wij zijn op weg naar Swarthmore Hall. Wordt u daar vanavond verwacht? Nee, in dat geval kunt u beter hier blijven tot morgenochtend. En dat geldt ook voor jou, jongen. Bonbon, zorg voor deze heren. En nu, als u mij wilt excuseren. Ze drukte de hand van haar echtgenoot, die geen andere keus had dan haar zijn arm aan te bieden, om haar weer naar boven te geleiden. Maar ze wilde niet naar boven. Ze voerde hem door de vestibule naar het kamertje in de uiterste hoek, waar ze gewoon waren voor het avondmaal een glas muskaatwijn te drinken. Die stroper, John McHare. Ik dacht dat ik duidelijk gezegd had dat hij geen wild meer naar dit huis mocht brengen. Heb je die Franse roomsoes niet van mijn wensen op de hoogte gesteld? Hier, drink je wijn. Wat die man ook hierheen voerde, hij brengt ongeluk. Welke man? Die fanaticus met de witte hoed op. Ja, wat heb je tegen hem? Behalve dan dat hij geen manieren heeft en kennelijk een leugenaar is. Oh nee, hij is geen leugenaar. Hij is inderdaad het zand overgestoken. Maar liefste, dat bestaat niet. Het tij komt veel te sterk opzetten. en als de pollen eenmaal onder water staan. kan niemand zijn weg door het drijfzand vinden. Oh, zijn paard zal wel gezwommen hebben of zoiets. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij ongeluk brengt. Waarom? Omdat hij me liefdevol aankeek. Almachtig! Ik smijt dat zwijn nee, mijn huis uit. stil. Dat bedoel ik niet. Niet dat soort liefde. Wat dan wel? Ik weet het niet. ...pure onpersoonlijke liefde. Liefde om de liefde zelf, niet voor mij. Ik kan hem het district uit laten jagen. Dat zou het ergste zijn wat je kon doen. Dat soort mensen gedijt bij vervolging. Ze zijn dronken van God. Je moet ze zelf hebben ontmoet in de rechtszaal. Het doet er niet toe tot welke kerk ze behoren... ...papisten of protestanten, ze zijn allemaal eender. Hun ogen stralen van liefde. Ze zijn bezeten van genade en verlossing... Ze horen stemmen die niemand hoort. Ze zien visionen die alleen zij kunnen zien. Ze geloven dat ze door God gezonden zijn om de wereld te veranderen. Maar het enige wat ze teweeg brengen is dat mensen elkaar naar de keel vliegen. Ouders zich van hun kinderen afkeren, mannen van hun vrouwen. Ze willen dat alle hun bezit opgeven en God volgen. Wat betekent hen volgen? Het eindigt altijd in geweld en wreedheid en dood. Maar dat kan ze niet schelen zouden zich door God verworpen voelen... als ze niet werden gemarteld of op de brandstapel gezet. Als hun tong niet werd uitgerukt... of hun geslachtsdelen niet werden afgesneden. Hij kon niet toestaan wat er ook gebeurde... dat ze teruggesleurd werd in de gruwel van haar verleden. Hij liep naar haar toe... en legde zijn hand vol tederheid op haar schouder. Hij wilde iets zeggen, maar wist niet wat. Iets van zijn bezorgdheid... Zijn liefde moest erbij tot uiting zijn gekomen. Want plotseling greep ze zijn hand... en overdekte die met kussen... en fluisterde... O Will... liefste... hou me vast. Alsjeblieft... hou me vast. Zoals altijd op marktdag reed Will Hartford... het door twee zwarte paarden getrokken koetsje... naar de keukeningang. Daar gebeurde iets vreemds... De kokin kwam niet naar buiten om de boodschappen in ontvangst te nemen. Will Hartford maakte het portier van de koets open en hield mevrouw Fel de wankele treetjes af. Ze keek om zich heen en zag dat de binnenplaats van Swarthmore Hall verlaten was. Geen dienstmeisjes die achter het huis bezig waren met het schuren van potten en pannen. Geen staljongen om de teugels van de paarden over te nemen. Ze liep de keuken in en zag gestalten in het halfduister wegglippen. Alleen degene die het dichtst bij de deur stonden... konden niet meer wegkomen. Mag ik vragen wat hier aan de hand is? Woothouse. Pardon, mevrouw. We zaten naar de predikant te luisteren. Wij hebben de koets niet horen aankomen. Domeneer Lampard? Wat moet hier? Nee, mevrouw, niet Domeneer Lampard. Die is hier ook geweest, maar de nieuwe. Wat bedoel je, de nieuwe? Domeneer George. Hij heeft gisteravond een wonder verricht door tegen het tij in over het zand te rijden. Goeie genade, wat een onzin. Vanmorgen heeft hij de staljongen Bonnie Baker teruggebracht. En toen meteen hier een preek gehouden. Een prachtige preek was het, mevrouw. Wij zijn allemaal bezield door de liefde des heren. De liefde des heren, stel je voor. En waar is die man? En trailer is met hem de tuin ingegaan om te wachten tot u kwam. De nieuwe predikant en dominee Lampit, die kregen het met elkaar aan de stok... en de dominee heeft verloren. Rustig, kindje. Je moeder zou denken dat ze met elkaar gevochten hebben. Weet je wat hij zei, moeder? Tegen de dominee. Nee. Het god in zijn buik zat. Dat zijn buik zijn god was. Zo. Ik moet maar eens naar die man toe. Nou, vooruit, jullie hebben vanmorgen... voor één ochtend al genoeg opwinning gehad. Uh, Mabby... Mabi, help Henderson met het uitladen van de boodschappen. En, en en ga jij met de meisjes de tuin in, maar liefjes plukken. Hè? Oh moeder, maar liefje, groeien gewoon mijn oren uit. Zeg, hou jij je brutale mond. Maar als je geen zin hebt om de tuin te spelen, ga dan maar je kast opruimen, hè? Ze draaide zich om en liep naar de openstaande tuindeuren. Op de bank bij de rozen zat een blonde man, het hoofd als in gebed gebogen een witte hoed op de zitting naast zich. Hij stond niet op om haar te begroeten. Laat staan dat hij een buiging of een knieval maakte. Hij staarde haar alleen aan. Hij was jonger dan ze verwacht had, onverzorgd, ongewassen. Een rondtrekkende student, die probeerde een paar weken lang kosten in woning te krijgen, zoals tal van anderen dat iedere zomer deden. Wie heb ik het genoegen op Swarthmore Hall te mogen verwelkomen? Ik ben George Fox. Mogen de heer, oneindige oceaan van licht en liefde, je de waarheid doen zien, Margaret. Wie, mag ik vragen, heeft u hier naartoe gestuurd? God. Aha. heeft u bijgeval een introductiebrief? Ja. Mm -hmm. Gisteravond zijn mijn vriend Richard en ik het zand overgestoken. Wij zijn hier vreemd, we wisten niet dat het gevaarlijk was. In Ulverston werden we verwelkomd door een drom mensen die ons vertelden dat wij de eerste waren... ...die bij inkomend tijd van Kark waren vertrokken om levend en wel in Ulverston aan te komen. Wie dacht je dat onze paarden veilig over het drijfstand leiden als het God niet was? Heeft u er enig idee van waarom de Heer er zoveel moeite voor overhaalt om u hierheen te sturen? Nee. Jij? Nee. Ik vraag me af waarom u juist ons moest uitkiezen om een lompe vreemdeling op ons dak te sturen... ...die mijn personeel ophitst. En mijn predikant vertelt dat God in zijn buik zit. U weet de uitgang te vinden, neem ik aan. Het spijt mij dat ik de indruk wekte een lomper te zijn, Margaret. Het feit dat ik niet opstond om een buiging te maken, behoort tot mijn getuigenis. En wat is dat voor een getuigenis? Alle mannen en vrouwen hebben God in zich. Als ik een buiging zou maken of mijn hoed zou afzetten, dan zou ik God in jou verloochenen. Want die buiging zou niet jou gelden als een uniek, onvervangbaar persoon... ...maar een symbool. Datgene waar je voor staat. Namelijk de echtgenote van rechter Thomas Fell. De vrouwen van Swarthmore Hall. En wat, als ik u vragen mag? Geeft u het recht dit alles te verkondigen? Waarom delen wij niet een ogenblik van stilte voordat ik die vraag beantwoord? Ach, als ik je vragen mag. Ik kom naast mij op de bank zitten. Wanneer kwam u op de gedachte, meneer Fox, om hier naartoe te gaan? Twee weken geleden. In de gevangenis van Darby. De gevangenis? Oh, kom. En waarom zat u daar, als ik vragen mag? Godslastering. En wie was de rechter die u veroordeelde? Jervis Bennett. Ik ben bang dat ik mijzelf de das om heb gedaan door hem Jerry te noemen. Het is inderdaad nogal onhandig. Wat had het voor zin, een rechter te beledigen die op het punt stond u te veroordelen? Ik beledigde hem niet. Ik probeerde God in hem te bereiken die schuil ging achter al die barrières... Welke barrières? Een gepoederde pruik, een toga, een bef. Die maakte van hem een symbool. Zoals hij daar op mij zat neer te kijken... achtte hij zich niet persoonlijk verantwoordelijk voor zijn vonnissen. Rechter Jervis Bennett kon zonder vroeging een mens ophangen haar. Jerry zou er niet aan denken zoiets te doen. Als ik het symbool in hem aanvaard had... zou ik God in hem hebben verlogen. Dus noemde ik hem Jerry... En ik zei hem dat de dag zou komen waarop hij zou beven voor het aangezicht van God. En wat was zijn reactie? Hij zei, breng die kweker weg. Hij noemde mij kweker om wat ik gezegd had over dat beven voor het aangezicht van God. De naam kweker sloeg aan. Alle kinderen van het licht worden nu kwekers genoemd. Ze staarden naar zijn mannelijk, bijna nobel gezicht. Natuurlijk. Hij moest de zoon van een edelman zijn. Hij had nooit geweten wat het was om maatschappelijk te minderen te zijn. Dat verklaarde zijn kolossale zelfvertrouwen. Voor een jonge lord was het geen rebellie om zijn hoek niet af te zetten... of een baron Jerry te noemen. Hoe oud zou hij zijn? 25? 26? In ieder geval zo'n 12 jaar jonger dan zijzelf. Wat zeggen uw ouders van dit alles? In het begin vonden ze het erg. Maar nu hebben ze zich bij mijn roeping neergelegd. Wat doet uw vader, meneer Fox? Hij is wever. Mm. Wat denkt u, is er nog meer wat u mij voor het noemmaal moet vertellen? Ik zou graag nog even mijn verhaal willen afmaken over Jervis Bennet. Ik bedoel, over wat hem tot inkeer bracht. Jervis Bennet? Hij en de schout van de gevangenis. Op een dag zag ik door het raampje van mijn cel hoe een krijzende vrouw over de binnenplaats naar de galg werd gesleurd. Toen de Bulsknechten de strop om haar hals legden, begon ze te gillen om haar moeder en om Jezus, die ze smeekte, haar te komen redden. Ik keek ziek van ellende toe. Toen kwam de kracht gods over me. Er welde een kolossale kracht in me op. Ik, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Probeer het. Het was een overweldigend gevoel van deernis... Niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de mannen die op het punt stonden haar op te hangen. Ik wilde hen tegenhouden, maar de enige manier waarop ik hen kon bereiken was met mijn stem. Hou op! Het vlog als een pijl over de binnenplaats. Doorboorde de muur waar achter God in de mannen gekluisterd lag. En de kracht en de liefde Gods werd over hen vaardig. Hoe? Oh, wat gebeurde er? Ze probeerden het, maar... Ze waren niet langer bij machten die vrouw op te hangen. Ten slotte brachten ze haar weer naar haar cel terug. Diezelfde avond kwamen rechter Bennet en de schout, die erbij waren geweest, bij mij. We praten en baden en loofden de heer. De volgende dag trok de schout bij mij in. De schout van de gevangenis? In uw cel? Hij deed overdag zijn werk, maar sliep in mijn cel. Wij praten iedere avond urenlang. Nu is hij een kind van het licht. En Jervis Bennet weet dat ook hij aangeraakt is door de hand van God. Ze staarde hem aan. Ze had zijn kracht beseft toen hij stopschreeuwde. Het was meeslepend. Een deel van haar zou het heerlijk vinden... om hulpeloos onderworpen te zijn aan de heerschappij van een ander. Omdat haar echtgenoot zelden thuis was... had ze zolang ze getrouwd waren zelf leiding moeten geven... In alles. Wat een wilde zou het zijn als ze zich eens een tijdje door iemand anders kon laten leiden. Ze stond op. Zullen we naar binnen gaan om te eten? Een uh, ogenblik, Marker. Laten we voor we naar binnen gaan een kort gebed doen. Hier? Waarom niet? Of denk je dat dat alleen zou kunnen in bepaalde gebouwen? In bepaalde tijdstippen? Door het toezicht van gesalarieerde priesters. Laten we God aanbidden waar hij is. Hier, in ons beiden. Het spijt me, meneer Fox, maar ik geef er de voorkeur aan dat op de geëigende plaats te doen. Mag ik u dan nu aan tafel verzoeken, voor voordat u verder reist? Hij stond op. Ze was een beetje teleurgesteld toen ze ontdekte dat hij kleiner was dan zij. Ze ging hem voor naar de vestibule, het koele, donkere huis binnen. Toen ze in de eetkamer kwam, waar haar dochters, de huisonderwijzer haar zoontje Charles en Thomas Woodhouse op en lachte maakten ze kennis met de metgezel van de jongeman. Hij bleek Richard Hubberthorn te heten, en was een tengere jongeling, eenvoudig gekleed, kennelijk van nog nederigere afkomst. Ook hij vond hoffelijkheid blijkbaar overbodig, want hij nam niet de moeite zijn hoed af te zetten. Ze begon genoeg te krijgen van de vrome ongemanierdheid van het span, en haar zoon Charles dacht er kennelijk net zo over. Hij nam met een zwierig gebaar zijn bepluimde hoed af. Heren, uw nederige dienaar. God zegen je, vriend. Dit is mijn zoon, jonker Charles Vell. Charles, deze twee heren zijn op doorreis naar het noorden. Zij doen ons de eer aan met ons mee te eten voordat ze verder gaan. Charles, hè? Hoe oud ben je? Dertien, meneer. Dank u, meneer, voor uw belangstelling. Moeder, mag ik u naar uw plaats begeleiden? Ja, dank u, Charles. Neemt u plaats, heren. Dank u. Wilt u ons de eer aandoen het gebed uit te spreken, meneer Fox? Komen uw bedienden er niet bij? Het, het spijt me, meneer Fox. Dat is hier in huis niet de gewoonte. Thomas Woodhouse, onze huismeester, zal u na de maaltijd naar de keuken brengen als u dat wilt. Na de maaltijd had Margaret haar gast duidelijk willen maken dat ze hem en zijn vriend voor donker vertrokken wenste te zien. Maar zijn bezoek aan de keuken werd gevolgd door langdurige gesprekken met de kinderen. En tegen de tijd dat hun belangstelling begon te tanen, was het te laat om ze weg te sturen. Ze kon niet anders dan hen ook nog voor het avondmaal uit te nodigen. Na de maaltijd maakten ze de ronde langs de kamers van de kinderen... Lied de kat voor de nacht in het bediende verblijf. En droeg de mopshond mee naar haar slaapkamer. zoals haar gewoonte was bij afwezigheid van haar echtgenoot. Ze stond op het punt: de kaars op het trapportaal uit te blazen. Moeder Charles, waarom ben je niet uitgekleed? Wanneer gaan die mannen weg? Wat gaat jou dat aan? Als vader niet thuis is, is het mijn plicht ervoor te zorgen dat niemand mijn moeder of mijn zusjes misbruikt. Misbruikt? Wat bedoel je? Ik weet zeker dat vader niet zo goedkeuren wat hier vanavond gebeurd is. Schiet op, manneke, voordat ik de kaars snuit. En als er hier geprotesteerd moet worden, dan doe ik dat en niet mijn kinderen. Uitrusten. Toen Margaret even later in bed lag... de mopshond klein opgerold tussen haar voeten... nam ze gewoontegetrouw de, de bijbel van het nachtkastje... sloeg het boek op een willekeurige plaats open... en begon te lezen... Ze was zich plezierig bewust van de warmte van het hondje tussen haar voeten, de geur van de sinaasappelkaches van het beddengoed, en de slaperigheid die zich van haar meester maakte, terwijl de vermaningen van de profeet Amos machteloos in haar doezelige geest weergevamde. Ze klapte het boek dicht, legde het terug op het nachtkastje, snoot de kaars, en strekte zich behagelijk onder de lakens uit. Even kwam er iets van schuldgevoel in haar op. Omdat ze genoot van de afwezigheid van haar man. Ze probeerde een gebedje voor zijn behouden thuiskomst te formuleren. Maar maakte het niet af. Ze viel in slaap. Een heerlijke, diepe slaap. Wie is daar? Thomas? Ben jij het? Ben je... Licht, altijd licht. Ik kan niet. Oh nee. Hey, wat wilt u? Ik ben, Ik ben gekomen bedankt. om de priesters naar de duivel te jagen. De droom was zo levendig geweest, zo werkelijk, dat ze naar het raam wankelde, tastend naar de realiteit van het huis, haar kinderen, haar echtgenoot, God. Ze keek naar de hemel, waar de sterren koud flonkerden als diamanten. Er straalde uit hen geen tedere bekommernis om een gevallen musje. Het enige wat ze daar buiten in de duisternis werd. ...was een onpersoonlijke onverschilligheid... ...van het onvoorstelbaar grote... ...jegens haar onvoorstelbare kleinheid. God... ...God, kijk eens naar me. Ik ben het, Maggie...